woman coming tonight the woman coming tonight Here is for man General Redbeard. Moet jou ook nog wat uh, zeggen, Marcus? Uh, want uh, ze zijn ook uh, voor jou leens ooit nog uh, verschenen, denk ik. Maar volgens mij een aantal jaar geleden. Ja, denk een jaar of 4, uh, 5 uh, terug. Maar ja. uh, ze, ze gaan toch wel een spetterende show doen in uh, Patro. Vond ik. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik... Uh, ja, je hebt heel veel gezien. goed na moet denken... Uh, hoe, ...welke shows. Dus ik heb in de jaren A een heb hele hoop shows ja. gezien. Hij ja, had een rode baan, Van daarom heet hij ook Red Beer? Ja, met, met die kapitein Met die, uh, ja, die, die, die lege bed en een fratse wat het ik. podium op, die Chris.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 Deze vier heren op het podium. Mannen let op je vrouw. Vrouwen let op je man. Want The generals is op jacht. Seks, drugs en hard rock. Oftewel rock and roll forever. Dus dat is een beetje het uh, verhaal. Ja, zie je. Kijk, uh, je hebt hem gevonden, is dus waar? Uh, ja, dat is helemaal zo laat. <laughs>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 <laughs> Dan ben ik in de handklap hey, Normaal gesproken moet er hier een band staan Maar uh, die hebben we nu even niet uh, Of, uh, of uh, muzikanten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 nou, serieus uh, nadenken, moet je niet een uh, opfriscursus uh, volgen? Ja. <laughs>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 I feel like a dark cloud Hovering over cities Making the sky turn gray When my feelings are unbound Sometimes I just let it rain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 One day I'll be fine I see your own opinion and the song I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 Goedenavond, hallo. Uh, want dat uh, klopt toch, hè? Je hebt in uh, Noord-Holland heb je gewoon uh, je opleiding uh, gehad. Ik, ik heb in Amsterdam uh, via Constorium gedaan, ja. Dat wou ik net zeggen. Dus, uh, maar goed, je bent uh, tegenwoordig wat uh, bent meer uh, naar, uh, ja, je bent aan de andere kant uh, van, uh, van de provincie gaan zitten. Ja, naar de kerk aan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 Ja, eerst was het de ergernis die je had uitgesproken. Laten we ons wegzetten als een stel linkse hobbyisten. Dat, dat was de eerste kreet die ik van jou tegenkwam op, op Facebook. En vervolgens was het het hele verhaal van... van ja, maar nu wordt het toch echt te gordig. Laat ik maar eens even iets tegenaan smijten. Als het gaat om een demonstratie. Dat is toch een ja. beetje het verhaal eigenlijk geweest. Precies, dat klopt. Ja. En... Um...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 Het is part-time werken en daarnaast hebben ze een andere baan. Ben ik onderdeel van trouwens? Hoor. Hm. Ik, ik leef niet van de muziek. Nee. Ik heb gewoon een baan hiernaast waar ik les geef hm. en uh, ben ze maar uh, in gitaar spelen en uh, ja, kinderonderwijs in in, in in de ambacht van van het spelen van gitaar. Ja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 kan gewoon niet. Die, nee. kan, die kan niet aan de overheid vragen zijn maar dat alles maar over blijft staan. kleine, midden en grote bedrijven. Dus onmogelijk denk ik. Maar ja, wil nu geen geluid te laten horen. Ja, ik vind het heel erg framm. Dat is vooral het, het gevoel dat ik nu heb. Ik heb, uh, ik heb er veel tijd uh, in en werk in zitten en dat maakt, en dat maakt op zich niet uit, weet je. Ik, mm. ik, ik, ik, ik, ik, ben in, in dit geval ben ik een en een actie bij mijn protest. Maar heb ik wel heel veel steun en bijbel gekregen van heel veel mensen. Het evenement begon met 100 geïnteresseerden. En ik zit nu tegen de 7000 geïnteresseerden aan. En samen met het andere evenement gingen we over de 10.000 heen. Dus er zijn heel veel mensen die zich wel aangesproken voelden en die ook hun steun wilden betuigen. Ja.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 bij bepaalde genres, zet je, in een zaal, zweterig op elkaar, weet je. Ja, ja. Um, en bij zijn. Ja, dus en bij zijn, ja, weet ja, je. Ja. En dan deel je met z'n met met, met allen de emotie bij een bepaalde song, weet je. En dan sta je daar uh, saamhorig, zeg. want iedereen gaat naar die artiest toe. Dus iedereen houdt van die artiest. Dus je bent eensgezind, zeg maar, ga mm. je daarheen. Mm. En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 Helaas is de overheid ons nu eigenlijk ook een beetje voor met een besluit, zeg maar, en, uh, of, of, of, ja, of onze timing was ongunstig, maar ja. het was zo lastig op elkaar afstemmen, want je weet niet uh, wanneer uh, de overheid daarmee naar buiten komt met zo'n bepaald nee, punt, weet je, dus, uh, uh, ja. Dat is... ja.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 periode eruit gaat zien na het zeeword. Maar goed, daar hebben we het wel later over. Uh, daarvoor hoorde je op ons park van de Bohems. We gaan het even kalm aan doen. Hier is Flowers van Jente Charlotte. We turn our heads towards the sun. Just like